Zes uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Henk Kamp en Wouter Bos worden informateur. Koopkracht blijft ook volgend jaar dalen. Dure medicijnen moeten voorlopig vergoed blijven, zegt CVZ. VVD-minister Kamp en oud-PVDA-minister Wouter Bos worden informateur. Kamp werkte de afgelopen dagen al als verkenner... om de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te onderzoeken. Hij bood een half uur geleden zijn eindverslag aan aan Kamervoorzitter Verbeet. Daarin adviseert hij de Tweede Kamer twee informateurs aan te wijzen... één van VVD-huizen en één van PvdA-huizen. In zijn verslag geeft Kamp aan dat hij en Bos daarvoor beschikbaar zijn. Bos is oud-partijleider van de PvdA... oud-minister van Financiën en vicepremier. Hij werkt op dit moment voor adviesbureau KPMG. Donderdag debatteert de Kamer over de formatie. Veranderingen zijn onontkoombaar. Dat zei minister De Jager bij het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer. Een reparatie van de economie verdraagt geen uitstel, zei De Jager. Begrotingstekort moet omlaag en er moet worden hervormd, voeten hij eraan toe. Door het vijfpartijenakkoord van dit voorjaar wordt het tekort volgend jaar teruggebracht naar 2,7 procent. Met de maatregelen wordt 12 miljard bespaard. Of alle maatregelen doorgaan hangt af van de nieuwe Tweede Kamer. Verschillende partijen hebben afstand genomen van allerlei onderdelen van het akkoord. Premier Rutte zei dat deze begroting wordt uitgevoerd zolang er geen alternatief is. En noemde als voorbeeld de forensetaks. Ook volgend jaar daalt de koopkracht van veel mensen opnieuw. Dat zegt het Nibud dat de effecten van de maatregelen uit de miljoenennota heeft doorberekend. Voor het vierde jaar op rij hebben de meeste huishoudens minder te besteden. Dat komt door de btw-verhoging, de forensetaks en de verhoging van het tarief van de eerste belastingschijf. Het Nieuwe is bezorgd over de koopkrachtdalingen. 45 van de Nederlanders heeft moeite met rondkomen op dit moment al. Het instituut roept huishoudens op goed hun inkomsten en uitgaven in de gaten te houden... om niet in de problemen te komen. Patiënten met de ziekte van pompen of fabrie... moeten voorlopig toch hun dure medicijnen vergoed krijgen. Nieuwe patiënten krijgen de medicijnen niet langer vergoed. Dat staat in een nieuw conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen aan minister Schippers. CVZ blijft erbij dat deze dure medicijnen op de lange termijn niet meer vergoed moeten worden uit de basisverzekering. Maar pleit in het nieuwe conceptadvies voor een overgangsregeling voor patiënten die de medicijnen nu gebruiken. Hoe lang deze regeling van kracht moet zijn is niet duidelijk. CVZ adviseert de minister ook om te onderhandelen met de fabrikanten van de middelen over een prijsverlaging. De politieman die met twee anderen dood werd gevonden in een huis in Kekerdom... is waarschijnlijk zelf de schutter. Uit de voorlopige conclusie van het rechercheteam blijkt... dat de drie slachtoffers een driehoeksverhouding hadden... die kort voor het schietincident zou zijn beëindigd. Ook zou de politieman de twee andere slachtoffers financieel steunen. Waarschijnlijk was de hennepkwekerij in het huis van de politieman... bedoeld om de financiële problemen op te lossen. Op een laptop in het huis van de politieman zijn afscheidsbrieven gevonden... En een relaas waarin de politieman de achtergronden van de relatie met de twee andere slachtoffers beschrijft. De aanleiding voor het schietincident zou te maken kunnen hebben met relationele en financiële problemen. Het Centraal Orgaanopvang Asielzoekers sluit nog eens vier asielzoekerscentra. Het gaat om de centra in Schravendeel, Almelo, Goes en Sint-Anna-Parochie. Daarnaast gaat ook de campus voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in het Limburgse Baaksum dicht... Eerder had het COA al aangekondigd dat tien opvangcentra worden gesloten. Onder meer in Apeldoorn, Markelo en Vught. In totaal worden zo'n 3000 opvangplaatsen voor asielzoekers opgeheven. Daarmee gaan 135 arbeidsplaatsen verloren. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten wil dat advocaat Bram Moskowitsch een jaar wordt geschorst. Daarvan zou een half jaar voorwaardelijk moeten zijn. Dat betekent dat Moskowitsch zijn beroep een half jaar niet zou mogen uitoefenen. Volgens deken Germ Kemper is Moskowitsch ongeschikt voor het vak van advocaat... omdat hij stelselmatig lak heeft aan zijn cliënten en aan de regels van de beroepsgroep. De orde van advocaten zegt dat de strafpleiter grote sommen contant geld als betaling heeft aangenomen. De uitspraak in de tuchtzaak volgt op 30 oktober. In een voorstad van de Britse stad Manchester zijn twee politieagenten doodgeschoten. Ze voerden vanochtend een routinecontrole uit. Wat daar exact is gebeurd is niet bekendgemaakt. Kort na het incident meldde een verdachte zich op een politiebureau in de buurt. Man van 29 werd al gezocht voor de moord op een vader en een zoon. Die wordt nu ook vastgehouden voor de dood van de politieagenten. Een ooggetuige zegt tegen de BBC dat hij 13 schoten heeft gehoord en een explosie. Het weer vanavond overwegend droog, maar vannacht aan de kust weer buien. En ook morgen overdag veel buien met af en toe zon. Het wordt morgen een graad of 15. Donderdag en vrijdag veel wind, lage temperaturen en wisselvallig weer awb verkeersinformatie Er staat 160 kilometer file. Dat is normaal op dit tijdstip op dinsdag. De meeste files staan rond Utrecht en ook bij Rotterdam. De A12 bij Den Haag is een ongeluk gebeurd richting Utrecht. Voor Den Haag de Hout staat 2 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Bunnik en de Meren 10 kilometer na een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. De A27 breed daar richting Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwe Dijk. 13 kilometer na een ongeluk met een motorrijder. De linker rijstrook is daar nog dicht...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 Elke leasemaatschappij kan mensen laten rijden. Alleen Alphabet kan ze ook zuiniger laten rijden. Dit was de zet uit het alfabet van Alphabet Autolease. Lease. AlphabetAutoLease.nl. Verrassend voorspelbaar. Macro. Philips 32 inch Full HD LED TV van 309 voor 289 euro. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 NOS Radio 1 live vanuit Den Haag. Met Lucella Carasso en Tim Overdiek. Acht minuten over zes, goedenavond. Ja, deze Prinsjesdag staat inmiddels vooral in het teken van de formatie. VVD en PvdA gaan inhoudelijk aan de slag. Troonrede, miljoenennota in beide stukken vandaag... speelden de formatie en het vijfpartijenakkoord een belangrijke rol. In de troonreden verwijst koningin Beatrix naar het vijfpartijenakkoord... en de noodzaak tot samenwerking.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 Een bijdrage te leveren aan financiële soliditeit en op groei gerichte hervormingen. Naar de mening van de regering ligt hierin een belangrijke basis voor een gezamenlijke aanpak die breed wordt gedragen. Ik vond het een opdracht aan de politiek. Volgens mij zei de koningin het op een gegeven moment letterlijk... dat we in kracht en vertrouwen gezamenlijk moeten gaan werken... om dit land te herstellen. En zo voel ik het ook. Dit is een, uh, duidelijk een, een verhaal wat tussen twee regeringen in is geschreven... en waarin geprobeerd wordt om een aantal positieve dingen te zeggen... Uh, zonder ergens concreet te kunnen zijn. Er is nu een paars kabinet in de maak... De pijnlopen van Paars zou ik zeggen bijna zeggen, komen er eraan. En die kunnen ook dit, wat vandaag door de majesteit aan uh, het volk is gepresenteerd... Uh, kunnen ze weer op allemaal punten uh, veranderen. Ik vond dat in de troonrede wel heel sterk vooral het besef doorklonk... dat dit een demissionair kabinet is. En dat ook deze begroting niet alleen door het kabinet is gemaakt... maar ook doordat vijf partijen in de Tweede Kamer overlegd hebben... en de verantwoordelijkheid hebben genomen die bij de crisis hoort. Mevrouw de voorzitter, ik vind het uh, heel fijn om hier bij u te zijn. Ik vind het heel fijn om, nog voordat u afscheid neemt als voorzitter van deze kamer om u het resultaat van het werk wat ik heb verricht op uw verzoek te overhandigen. Dat was Henk Kamp, de nieuwe informateur, politiek redacteur Margreet Boer, want Kamp zet er vaart achter. Ze gaan samen proberen in ieder geval. Het moeten we maar afwachten of dat lukt, PVDA en VVD. Zonder andere partijen dus? Ja, en dat moeten dus uh, Henk Kamp en Wouter Bos gaan uh, proberen. Zonder andere partijen. Deze twee partijen moeten een stabiel kabinet gaan vormen. In het verslag van Henk Kamp staat echt dat een derde partij niet aan de orde is. Want de Partij van de Arbeid wilde de SP erbij. En dat is voor de VVD uitgesloten. En de andere partijen staan niet te springen. Dus dit blijft echt over, Schrijfskamp. En wat voor type kabinet zou je dan krijgen? Nou, het is wel opmerkelijk. Daar schrijft Kamp eigenlijk iets over in zijn verslag. Uh, want de VVD die wil afspraken maken over lastenverlichting, over veiligheid en ook over een meerjarig financieel kader, dus duidelijk financiële afspraken. De Partij van de Arbeid wil afspraken over een evenwichtige inkomensverdeling... Vooruitgang op het gebied van onderwijs en innovatie. En ook afspraken over de woningmarkt en de zorg. Dus hier hoor je eigenlijk de onderwerpen die belangrijk zijn bij deze formatie. Die thema's willen de partijen duidelijk binnenhalen. Dus daar zullen ze niet op gaan schipperen. Het lijkt erop dat ze op deze punten wat binnen willen halen. Zodat ze dat ook echt aan hun achterbank kunnen zeggen. En dan zie je belangrijke thema's. Hè, Partij van de Arbeid, zorg, woningmarkt, VVD, veiligheid, degelijke financiën. Ze kunnen zaken doen want ze hebben een meerderheid samen in de Tweede Kamer. Maar niet in de Eerste Kamer. Nee, en daar lijkt ook niet zo zwaar aan geteeld te worden als je het verslag van Henk Kamp leest. Kamp heeft gemerkt dat andere partijen zich wel constructief willen opstellen richting dit kabinet. En hij schrijft ook, ja de voorzitter van de Eerste Kamer vindt het eigenlijk ook niet nodig dat er een per definitie een meerderheid daar zou zijn. Klinkt veelbelovend zo'n snelle start in een paar dagen met die twee informateurs die dan nu aan de gang kunnen gaan. Maar wanneer moeten ze klaar zijn? Is daar enig zicht op? Nee, daar doet Kamp nou geen enkele suggestie voor. Uh, kan natuurlijk in het Kamerdebat nog wel een datum komen. Kamp zegt gewoon op zo kort mogelijke termijn een stabiel kabinet. En dat kort, daar is wel behoefte aan, denk ik. Ja, de formatiebesprekingen zetten de nieuwe begroting, of de nieuwe begroting, die voor 2013 wel in een bijzonder licht. Want in theorie zou een kabinet nog wel het een en ander kunnen terugdraaien. Ja, dat zou kunnen. Het lijkt nog niet waarschijnlijk. Maar misschien ook weer wel als je naar het verslag van Kamp kijkt. Want daar staat in, op zo kort mogelijke termijn... moet dat uh, nieuwe kabinet er zijn als het zou lukken. Met het oog op de begroting van 2013. En dan zijn we weer bij vandaag, hè, Prinsjesdag. Vandaag is die begroting ingediend. Dus zegt Kamp eigenlijk, wil je daar nog wat aan veranderen? Bijvoorbeeld die tax of weet ik wat. Dan moet je snel zijn, dan kan het nog. Maar anders moet je het echt doen met de maatregelen die er nu zijn. Dat zegt premier Rutte ook heel duidelijk. We hebben nu die maatregelen van het vijfpartijakkoord, die bezuinigingen. Uh, daar gaan we vanuit, tenzij er dus een nieuw kabinet andere maatregelen neemt. En Kamp wijst dus op die mogelijkheid. En, en er, er moet duidelijkheid komen over die begroting van, uh, van vandaag. En er komt geen uh, debat hè, over, over die begroting. Normaal gesproken natuurlijk wel na Prinsjesdag. Uh, uh, wanneer krijgen we nu welk debat de komende dagen? Ja, uh, alles is een beetje anders. We hebben eerst nog afscheid van de oude kamer. Dan komt er donderdag een nieuwe kamer. En dan komt er een debat. Maar dat is een debat over het verslag wat Henk Kamp zojuist heeft uh, ingediend. En wat we eigenlijk overslaan dit jaar, dat zijn de algemene politieke beschouwingen. Die uh, vinden niet plaats, maar misschien dat het debat donderdag... een beetje die richting uh, opgaat. De SP wilde graag wel dat debat, maar uh, er is geen meerderheid voor. Dus we hebben een verkiezingsdebat aanstaande donderdag... met de nieuwe Tweede Kamer. Margreet Boer, dank je wel. Veel belangstelling vandaag voor de kunstwerken uit de collectie van Dirk Scheringa. U weet nog wel van de DSB-bank. Veilinghuis Christies vertelt straks hoeveel. U krijgt uh, de situatie op de weg, Edwin Gerritsen. De files worden nu korter. Er staat nog 100 kilometer. Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd, deze spits. Op de A27 Breda richting Gorkum staat tussen Oosterhout en Nieuwe Dijk 11 kilometer file na een ongeluk met de motorrijder. De weg is daar wel weer vrij. Op de A58 Breda richting Tilburg is zojuist een ongeluk gebeurd. Voor Knopend Sint-Anderbos staat 7 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Nieuwe patiënten met de ziekte van pompen of de ziekte van fabrie... krijgen hun dure medicijnen niet meer vergoed. Patiënten die de middelen al gebruiken, houden voorlopig hun vergoeding. Dat staat in een nieuw conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen... waar de NOS de hand op heeft weten te leggen. Hans van der Ploeg van het Erasmus Medisch Centrum... is de deskundige op het gebied van de ziekte van pompen. We zijn hier in het Centrum voor Lysomale ziekte, waar de kinderen met de ziekte van pompen hun infuus krijgen. Hi. Er staan wat bedjes, ook kinderbedjes hier. De kleine kinderen krijgen hier in hun bedjes de therapie... en de grote kinderen zitten vaak aan tafel en krijgen dan hun behandeling. Professor van der Ploeg, verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum. U bent de deskundige op het gebied van de ziekte van pompen. Nou, is er heel veel te doen over de ziekte van pompen, de behandeling is erg duur en het College van Zorgverzekeringen denkt eraan om ja, daar iets aan te gaan doen. Er ligt nu een concept wat betekent dat de bestaande patiënten nog wel vergoeding krijgen voor de medicatie, maar nieuwe patiënten niet. Wat vindt u daarvan? Nou, ik ben er heel blij om dat de bestaande patiënten hun behandeling door zullen krijgen, want het is echt een grote zorg geweest voor onze patiënten. Wat heeft u daarvan gemerkt? Uh, ik heb daarvan gemerkt dat, uh, dat zelfs hele jonge kinderen vragen of de kabinetsformatie goed is voor hen of niet. Voor de mensen die gediagnosticeerd worden met de ziekte in de toekomst is dat wrang. Uh, uh, en voor ons een groot dilemma. van Wat moeten wij straks uh, met die patiënten? En wij hopen dat daar ook een oplossing voor komt. Hoe bedoelt u dat? Als dokter wil je graag een, de beste behandeling geven aan je patiënten. Ja, als dat... Niet kan. Als je weet dat er een behandeling is die iets doet voor je patiëntje en je kunt hem niet geven, is dat, uh, ja, dat uitermate wrang. Want Rotterdam is toch wel uh, het centrum ook voor de ziekte van pomp in Nederland, maar ook in Europa. Er is hier al jarenlang onderzoek gedaan naar die ziekte. Is dat dan in één keer voor niks geweest? Wij vinden het wel, uh, ook in, in het kader van onze academische taak, kennisvernietiging. 25 jaar werken we aan uh, een ontwikkeling van een behandeling voor de ziekte van pompen. En van die behandeling leren we heel veel. Uh, het is de eerste spierziekte waar een behandeling voor is. Je leert hoe spieren regenereren, hoe ze dat doen bij jonge kinderen, hoe ze doen, dat doen bij oudere kinderen. En eigenlijk zijn we daar net mee bezig. We zitten nog in een lerende omgeving en nu uh, wordt die behandeling stopgezet. En dat is niet alleen belangrijk voor deze behandeling, maar ook belangrijk voor de toekomst. Want... Wij stoppen niet. We zijn bezig om ook nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Om goedkopere behandelingen eventueel te ontwikkelen. En daarbij heb je ook de kennis nodig van de therapie die we nu toepassen. Want u wist eigenlijk al jarenlang dat dit nooit een kostverdekkende therapie zou zijn. Ja, als je werkt aan zeldzame ziekten zoals de ziekte van pompen waar 140 patiënten van zijn in Nederland... dan weet je dat zo'n therapie voor dit soort ziekten altijd duur zal zijn. Dit is dan de ziekte van pompen, maar er zijn nog een heleboel andere zeldzame ziekten. Wat zou je in de kern aan die zeldzame ziekten moeten doen dan? Want al die, um, al die medicijnen zijn natuurlijk hartstikke duur. Het is ook een principiële discussie... van wat wil je als maatschappij uitgeven aan zeldzame ziektes... Je moet je realiseren dat 6% van de Nederlandse bevolking heeft een zeldzame ziekte. Dus het gaat eigenlijk om wel veel mensen. Je weet dat het altijd duur zal zijn. Ik denk wel dat het goed is om met alle stakeholders rond de tafel te gaan zitten. Met de industrie, met de wetenschappers en ook met de overheid, met patiëntenorganisaties. Van wat mag zo'n therapie kosten? En het is denk ik heel belangrijk dat er vooraf richtlijnen zijn. En dat we nu ook leren van... Wat er nu gebeurt met de ziekte van pompen, zodat in de toekomst iedereen weet waar hij aan toe is. Zij Ans van der Ploeg tegen verslaggever Hendrik Willem Hofs. en op onze website de achtergronden van dit conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen. nos.nl .no. Er was vanmiddag veel belangstelling voor de veiling... van een deel van de kunstcollectie van Dirk Scheringa. Die veiling was bij Christie's in Amsterdam. Nog niet eerder had het Veilinghuis zoveel nieuwe klanten geregistreerd. Job Ubbens is directeur van het Veilinghuis. Goedenavond. Goedenavond. En u heeft ook een deel van de veiling geleid, hè? begrijp ik. Ja, het eerste deel. We zijn echt vijf minuten klaar. Zo lang heeft het geduurd. En? Een groot succes. Hoe langer de veiling, hoe, hoe beter de resultaten vaak zijn. Want hoeveel, hoeveel belangstellenden waren er? Nou, uiteindelijk was het een bomvolle zaal. Mensen online, mensen aan de telefoon, mensen schriftelijk bieden. Dus ik denk dat er honderden interesse is geweest, waarvan uit, uit 30, 40 verschillende landen. En, en is alles ook echt verkocht? Op één na oh. is alles verkocht. Dus we hebben 99,5 uh, om precies te zijn procent verkocht. En, en wat heeft u overgehouden? Nou, een, een schilderijtje van Tim Heitel. Nee, uh, niet mooi? Ja, wel prachtig. Maar dat was een, een schilderij van wat 30.000 euro had moeten doen. Het heeft het niet gedaan. Maar die andere 157 gingen door het dak. En wat gebeurt er dan met dat ene schilderij? Ja, daar wilt u op doorgaan, hè, graag. Nee, maar dat, uh, dat interesseert me dan nou <laughs> gewoon. Ik bedoel, dat is nieuws, ja. Nou, goed nieuws. Nee, dan nee nieuws. helemaal niet. Nee, dat begrijp um, ik. Maar neemt u dat al mee naar huis? Of gaat dat nee, nee, een andere dat keer dan, mee? Nee, of nou, wat wat de, gebeurt daar dan mee? Nee, dat is een wel goede vraag. De, de Deutsche Bank en de curatoren zijn de opdrachtgever. Dus die beslissen wat we daarmee gaan doen. En wij gaan een voorstel doen. Oké, okay, nou Misschien dus nemen we het gewoon over een jaar een andere veiling erop. Ga los over die 99,5 procent. <laughs> nou, we waren gewoon heel blij. Het is gewoon extreem goed gegaan. We hebben een miljoen meer gemaakt dan verwacht. We verwachten 1,3 opgeteld, miljoen. En we hebben ruim 2,3 gemaakt. Waar en dat is gewoon buiten verwachting. Waar ligt dat dan, het feit dat het uit de collectie van Dirk Scheringa kwam? Nou, de toegankelijkheid van de kunst was natuurlijk na figuratief realisme. En alle, uh, met alle vormen en soorten. En het was, het was een enorme toegankelijke kunstvorm. Met veel belangstelling. Net zoals de realismebeurs op de RAI, die gaan ook altijd zo goed. En dan is het crisis? Nou ja, kijk, wij hebben de afgelopen 2,5 jaar de beste jaren ooit gehad. Dus blijkbaar zitten wij in die feel good factor en besteden mensen liever wat geld aan kunst en, en antiek... Hè, voor het hedonistisch rendement, om het zo maar te zeggen... dan dat ze het beleggen bij een bank of op of, de of Ja, Een van de bekendste stukken uh, die werden geveild... was het levensechte beeld Man on a Bench... Hè, van de Amerikaanse kunstenaar Dwayne Hansen. Ja. Ook verkocht. Dus... Ja, als, voor, ja, voor uh, de, de, de nieuwe eigenaar heeft 390.000 euro moeten afrekenen. 390.000, ja. is, is dat ver boven de, de, de verwachte prijs? De, er wordt gezegd dat het meer geld is... dan wat Schering betaald heeft in de tijd... En het zit dicht tegen het record voor de kunstenaar. Maar dat weet ik niet zeker. Dat moet ik er even uitzoeken. Maar het is een fantastisch bedrag voor wat deze kunstenaar. Wat is een interessant aspect wat u aansnijdt daar? Meer dan wat uh, Scheringer in de tijd heeft betaald. Is het meeste voor minder van de hand gedaan? Weet ik eigenlijk niet. Maar dat is een analyse die nog. Uh, ik denk dat het half-half zal zijn. En, en krijgt hij daar nog iets van te zien? Uh, te zien of uh, van het geld bedoelt u? Ja, van het geld? Nee, nee, want het is natuurlijk allemaal uh, curatoren en, en uh, Deutsche Bank. Allemaal inleveren. Ja. En de zakenman Hans Melgers, die had ook al een groot deel gekocht van de collectie, dus wel helemaal uit elkaar gevallen, hè? Ja, Melgers heeft natuurlijk het, het, uh, die duizend schilderijen, Nederlandse schilderijen gekocht, dus Willink, Pijkenkoog, Schubacher, dat soort werk. En dat gaat hier, daar gaat hij gelukkig wel een mooi museum van maken in, in de Achterhoek. En wij hebben het internationale deel, en dat is helemaal verspreid geraakt onder uh, veel internationale liefhebbers. Precies, dat blijft niet allemaal in Nederland? Nee. Nee, meer een deel gaat zelfs naar het buitenland. Ja, net, net als men on the Bench? Gaat ook naar het buitenland? Men on the Bench gaat naar het buitenland en uh, we weten precies waar naartoe. Maar daar mogen we helaas nee. van de mensen die het gekocht hebben niets over zeggen. Dat is vaak zo, En dat vind hè? ik heel jammer, kan ik u vertellen. Want het was leuk geweest. Want? Wat zegt u? Wij roepen gelijk want, want dan wisten we waar we dat zouden dus kunnen zien. Nou, dat weet ik niet. Maar dan wist, kon, kon jullie, konden wij er iets mee doen. Maar dat kan nu niet. Nee, want wat is de museum Mag u dat zeggen? Ik mag helemaal niets zeggen. Oké, okay, nou... Hou het gewoon hierbij, meneer Ubbens. Dank u wel voor het gesprek. Dag. Goedenavond. We gaan het allemaal voelen in de portemonnee. De eurocrisis eist zijn tol. Vooral veel belastingen gaan over twee weken en volgend jaar omhoog. De BTW van 19 naar 21 procent. De accijnzen op alcohol en tabak ook. Staatssecretaris Wekers van Financiën en Dusbelastingen. Het is niet zo dat de portemonnee wordt leeggeschud. Een uh, deel van de btw-verhoging wordt volgend jaar al teruggegeven... in de vorm van uh, lagere lasten op arbeid. En in uh, 2014 en verder wordt de rest ook één uh, op één teruggegeven. Maar de btw gaat omhoog met uh, 2% naar 21%. Uh, roken wordt duurder, drinken wordt duurder... Er zijn inderdaad een aantal maatregelen eh, die het leven voor de burger niet goedkoper maken. Dat is eh, nou eh, inherent aan het feit dat we het huisartboekje op orde moeten brengen. Voor een deel doen we dat door bezuinigingen, door minder uit te geven. En eh, voor 2013 zitten daar helaas ook eh, enkele belastingmaatregelen tussen die mensen inderdaad zullen raken. Maar Mark Rutte zei in de campagne van ja, wij willen eigenlijk lagere belastingen. Dat klopt. Als uh, liberale staatssecretaris wil ik dat ook. Alleen zit er dat voor het komende jaar niet in. En uh, de bedoeling is wel dat uh, in de jaren daarna de belastingen weer verlaagd worden. De forense tax, niemand is ervoor, maar u zet het toch door. Ja, de, dat is de opdracht die aan mij is gegeven bij het begrotingsakkoord... dat in het voorjaar door vijf partijen is gesloten in de Tweede Kamer. Maar die zijn niet meer aan zet. Nu zijn het Rutte en Samson, die willen het allebei niet. Dat heb ik ook gelezen in hun verkiezingsprogramma's. Tegelijkertijd, ik heb uh, de afspraak gemaakt, ook in het voorjaar. Die afspraak is met vijf partijen in de Kamer gemaakt. Daar is ook een budgetaire opbrengst voor ingeboekt... van 1,3 miljard in 2013 en 1,5 miljard in de jaren daarna. En als partijen dat nu niet meer willen... Uh, uh, waar ik op zichzelf begrip voor heb... dan zal men wel moeten aangeven op uh, welke manier men dit gat gaat dekken. Dan maken veel mensen zich zorgen. Wat gaan ze nu doen? Gaat u de hypotheekrenteaftrek nu voor een deel afpakken. Daarin is ook afgesproken dat bestaande gevallen niets te vrezen hoeven te hebben. Dus bestaande gevallen worden niet geraakt. De starters zijn de dupe, zegt de Raad van State. Uh, daar ben ik het uh, niet mee eens dat de starters de dupe zouden zijn. In de eerste plaats hebben starters een groot voordeel... van het feit dat we de overdragsbelasting permanent hebben verlaagd naar 2%. En in de tweede plaats is het zo dat uh, wanneer je een annuitaire hypotheek afsluit... dat je de eerste paar jaar... Uh, heel veel uh, rente betaalt en maar heel weinig aflost. Dus dat je in de eerste paar jaar eigenlijk ook vrijwel maximale hypotheekrenteaftrek hebt. Maar je moet nu je hypotheek binnen 30 jaar aflossen. Staatssecretaris Frans Wekers, dat van Financiën, in gesprek met Peter Blok. En het totale overzicht natuurlijk van die rijksbegroting vindt u heel handig op onze website. Een goed inzicht daar, nos.nl. .no. Wij sluiten deze Prinsjesdag-uitzending vanuit Den Haag af. Tim en ik wensen u een avond En we gaan door naar Joost Eertmans. Joost, jij sluit volgens mij wel aan bij ons. Jij Goeden vindt avond. dat er iets te veel hoedjes zijn. Niet, niet zozeer hoedjes, maar wel... Kamerleden ja, hoe, die daaronder zitten. Uh, hoe leden, lidjes, ja, we ook niet zeggen. Maar het zijn de leden waar we het over gaan hebben: de leden der Staten-Generaal. Ja, een koffer vol beloftes uh, vandaag, uh, natuurlijk in Den Haag. En ik hoop dat er eentje bij zit, Lucella, bij die beloftes. En dat is: verklein nou eens die Tweede Kamer. Er wordt veel en lang over gesproken. Uh, Rutte wilde het in mei al, al nog in een wetsvoorstel gieten, dat is niet gebeurd. Morgen nemen ze afscheid, hè? de Tweede Kamerleden, de oudje, de oude Kamerleden. En donderdag worden de nieuwe geïnstalleerd. In 1956 werd de Kamer uitgebreid van 100 naar 150 leden. En het is een raadsel voor mij waarom dat eigenlijk toen gebeurd is. Meer controle wordt niet veroorzaakt door meer Kamerleden, dat vind ik. En uh, u kunt meegaan doen met mijn stelling dat ik zeg... de eerste en belangrijkste belofte van het nieuwe kabinet moet zijn... het verkleinen der Tweede Kamer 081121 is het nummer hier in Capelle aan IJssel. Dat draait u en dan komt u binnen in deze studio. Dan ga ik met u praten. 081121 of via Twitter hashtag WNL hashtag Tweede Kamer mag. En hashtag Eerdmans is ook welkom. Ik zeg dus dat de nieuwe regering moet zorgen voor een kleinere Tweede Kamer. Ik hoop dat u mee gaat doen op deze mooie Prinsjesdagavond... in avondspits van WNL, het debatprogramma van Radio 1. We zijn zo bij u. Eventjes na half zeven. Tot zo.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 Deze week bij Expert Super Deals. Op tv's, kleinhuishoudelijk, multimedia of witgoedproducten plakt u zelf stickers voor extra hoge kortingen tot 25%. Super Sterren Deals. Sterren plakken, extra korting pakken bij Expert. De beleggingsupdate van ABN Amro van deze week. Vertrouwen in oplossing Eurocrisis bloeit op. Nu kiezen voor aandelen of toch liquide blijven.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 Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Radio 1. Het NOS-journaal. De stakende mijnwerkers van de Marikana-mijn in Zuid-Afrika hebben het loonbod van hun werkgever Lonmin geaccepteerd. Hun salaris gaat met 22% omhoog. In eerste instantie eisten de stakers 200% meer loon. Stakers zouden hebben toegezegd dat ze donderdag weer aan het werk gaan. In de mijn is meer dan vijf weken gestaakt voor een hoger loon. In augustus kwamen 34 stakers om het leven toen de politie het vuur op hen opende. VVD-minister Kamp en oud-PVDA-minister Bos worden informateur.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 staat in een nieuw conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen... aan minister Schippers. Het CVZ blijft erbij dat deze dure medicijnen op de lange termijn... niet meer vergoed moeten worden uit de basisverzekering. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weer. Met Willemijn Hoever. Vannacht zijn er brede opklaringen... en landinwaarts daalt het kwikfors naar een graad of 6. Aan zee liggen de minima net wat hoger, maar in de nacht trekken er daar stevige buien over, sommige met onweer. Het blijft waaien, aan zee vrij krachtig, landinwaarts zwak tot matig. En morgen hebben we de hele dag met buien en een frisse westenwind te maken. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en soms ook met wat hagel. Tussendoor schijnt de zon, maar veel warmer dan een graad of 15 wordt het niet. En ook daarna blijft het aan de koude kant. Normaal liggen de maxima op 18 graden, maar dat wordt de komende dagen niet gehaald. S'nachts koelt het flink af, met mogelijk in de nacht naar donderdag... aan de grond al de eerste lichte vorst. En tot het weekend overheerst de bewolking en is de buienkans groot. ABB nou, verkeersinformatie. Er staan nog 70 kilometer file in totaal. Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd, deze spits. Op de A12 Arnhem richting Den Haag staat Verknoop het Oude Rijn, nog 4 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Nieuwedijk 10 kilometer... Het komt ook door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. Taal 58, Breda richting Tilburg. Tussen Knoppend Galda en Ulvenhout 4 kilometer, maar alle rijstroken zijn daar weer open. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De belangrijkste belofte van de nieuwe regering is het verkleinen van de Tweede Kamer. Ja, goedenavond. Hoedje op, hoedje af. Daar is je weer tot 7 uur. Is dit uw portie verbaal vuurwerk op Radio 1? Bel de nou. 800, 1121. Nou, je zult maar die nummer 41 van de nieuwe VVD-fractie zijn. Net verkozen en op zoek naar een interessante portefeuille... waar je de komende vier jaar mee zoet kan zijn. Je mag waarschijnlijk blij zijn met het woordvoerderschap fietsparkeren. De macht van ons parlement wordt niet bepaald door het aantal leden. In mammoetfracties als die van de PvdA en de VVD... lijkt juist het omgekeerde waar. Iedereen gaat zich enorm profileren om bij de kiezer op te vallen... en doet dat door nog meer Kamervragen te stellen... moties in te dienen en spoeddebat aan te vragen. Talloze rijksambtenaren worden er dag in... Uit mee aan het werk gehouden. De beantwoording van één enkele Kamervraag kost de gemeenschap... 4000 euro, tal uit je verlies. De democratie is niet gebaat bij grote legers, politici en ambtenaren. Het moet in de politiek draaien om kwaliteit en niet om de kwantiteit. Een ka kamerfractie die effectief wil zijn, is zeker niet groter dan 20 leden. Een kleiner parlement is een slagvaardiger parlement. En daarom zeg ik, de eerste belofte van de nieuwe regering... is het verkleinen van de Tweede Kamer. Bel nou? 0800 1121. Ja, goedenavond, welkom bij avondspits van WNL Mark Rutte. De demissionair, toen al de demissionaire premier, die zei uh, in mei... er komt een wetsvoorstel aan om het, de hele, hele Staten-Generaal... dus Tweede en Eerste Kamer te gaan verkleinen. Dat is ook een belangrijk punt in het VVD-verkiezingsprogramma... maar we hebben het nog altijd niet mogen meemaken. Ik ben zeer benieuwd naar uw mening. Vindt u ook dat de Tweede Kamer verkleind zou moeten worden? Bijvoorbeeld terug naar 100 zetels met een derde eraf? Zou er dan niet wat slagvaardiger worden in dit land? Begint de bureaucratie niet aan de Top, dus gewoon in die Tweede Kamer. Ik ben zeer benieuwd wat u daarvan vindt. 0800, 1121. En u bent binnen. En dat is bijvoorbeeld onze eerste beller, Egbert uh, Thijssen uit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond, ik ben Egbert Thijssen klaar. Hallo. Dag, Egbert. Hoi. Hoi. Vertel. Nou ja, euh, ik ben het eigenlijk niet eens met uw stelling. Euh, omdat ik vind dat euh, als je het over 50 euh, Kamerleden hebt. Dan denk ik dat de reden daarachter is dat er uh, tot snellere besluitvorming over kan worden gegaan. Ik weet niet of dat de reden is voor jou. Ja, ik geloof in, in, meer, in meer daadkracht als je met minder mensen uh, het, hetzelfde werk doet. Ja, nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar het is lang niet altijd zeker of het ook wel uh, wijsheid is... om altijd snelle besluitvorming te willen hebben. Soms is het beter juist om langer over de dingen na te denken... <lacht> en om dingen meer af te wegen. Ja, voor mij is dat meer een taak voor de, voor de Eerste Kamer... Dan voor de tweede moet ik zeggen, maar je hoeft toch niet, kijk je kunt het goed controleren met, met, met minder mensen, dan kun je toch ook prima lang nadenken. Dat wil niet zeggen dat alles ex, extreem tempo moet krijgen, maar je kunt wel sneller doorpakken en minder onzin dingen doen. Hè? Dat Nawijn zei, het is één groot ritueel toen, hè, weet je nog, die uitspraak, dat zou kunnen komen doordat er zoveel poespas omheen gekomen is in die, in die Tweede Kamer. Maar dat is misschien iets anders dan dat u zegt vijftig leden. Dat, dat is misschien niet hetzelfde. Dat dat, ja, zou dat, dat, het kunnen ja. zeggen dat, dat er misschien inderdaad de poespas moet komen. Ja. Maar dat er, dat, dat er aan, de, aan het aantal leden niks hoeft te worden gewijd. Maar nou even zo'n grote fractie. Hè? Vroeger hadden we het CDA met 54 zetels. Uh, da, daar zit je dus echt je vrij behoorlijk kapot te vervelen hè? als Kamerlid. Op zo'n mooie blauwe stoel. Is dat, niet, is dat niet zonde? Nou, misschien moet je die mensen een andere taak geven. Misschien moeten die mensen op een andere manier Kamerlid zijn. Ja, en dan denk je meer aan. Waar, waar denk jij dan aan? Nou, uh, ik, ik, we zitten in een, in, een, in een samenleving waar internet steeds een belangrijkere plaats in krijgt. Misschien moet, moet, moet, uh, moet er een, een, een, een internet wat meer uh, toe doen. Op, op welke manier weet ik niet. Ja. Maar ik denk dat dat. Ja. Nou, dat klinkt nog niet heel, heel erg duidelijk, Egbert... maar je zegt wel, ze moeten wat anders gaan doen. Nou, dan deel je voor een uh, groot deel ook weer mijn stelling. Dank je, Egbert Thijssen uit, uit Utrecht. Rutte Lange twittert mij, verkleinen van de Tweede Kamer... is ook weer goed nieuws voor de bouwsector. Uh, Robert Versteeg twittert mee eens. Eerste Kamer gewoon afschaffen mensen uit het bedrijfsleven... met uh, de kam door de ministeries. En Bart Kellerhuis zegt, uh, reageert op mijn stelling... dat die Kamer moet worden verkleind, die Tweede Kamer. Die zegt mee eens, compact en wendbaar, dat is het beste. Uh, we gaan eens praten zo met Peter van der Heijden. Hij is onderzoeker en dat is altijd goed, want dan hebben mensen er ook eens wat langer naar gekeken dan misschien bij allen uh, zo aan, aan, aan dit, uh, dit radioprogramma gekluisterd. Peter van der Heijden zeg ik, goedenavond. goedenavond. Peter, Welkom bij ja. Avondspits. Je bent onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En je hebt je gespecialiseerd in kabinetsformaties en verkiezingen. Ja. Nou, dat komt even goed uit. Um, ja, die zijn allebei het geweest. Dat ja, bedoel dus ik. De een is bezig, de ander is geweest. Je, ja. hebt het, je hebt het misschien wel heel druk momenteel. Ja, best wel. Ik ben niet de eerste die belt. Dat nee. bedoel ik. Uh, nou, ja. zeg, nou zeg ik, die kamer die zou je moeten verkleinen. Dat heeft alle, allerlei voordelen, die heb ik een beetje opgezomd. Uh, ja. Wordt dat gestaafd door jouw onderzoek? Nou, niet, niet zozeer door mijn onderzoek hoor. En ik, ik ben het op zich ook niet met je argumentatie eens, maar wel met jouw conclusie. Hm. Ik vind wel inderdaad dat de, de kamer kleiner zou moeten worden. Maar vanuit een heel ander idee. Vanuit het idee dat ze zich dan met de hoofdtaak gaan bezighouden. Het gaat niet om snelheid of daadkracht. Nee, het gaat erom wat doe je als kamer. En ik denk dat de belangrijkste taak van een parlement is om de regering te controleren op hoofdlijnen. Ja. Als je ziet dat uh, er toch wel heel vaak op erg detailpunten gecontroleerd wordt, dan denk ik dat kan wel beter. Maar mag ik daar één vraag over stellen, je... Peter? Want ik heb ja? zelf ook in die Tweede Kamer gezeten, en dan, dan hou je dit behoorlijk vol, dat je zegt hoofdlijnen moeten worden gecontroleerd en dan ontsnapt er een ja. TBS'er. En dan staat het land in brand in de kranten. Ja. Dan kan je als Kamerlid wel zeggen: Ja, maar ik, ik bemoei me niet met zo'n incident. Maar dat gaat niet, want je zult je daar ook uh, over moeten buigen. En dat, daar verwacht ook je achterban ja, is dat een reactie zo? op. Dat is, ja? al, dat dat is alleen ik... maar zo, omdat jullie dat elkaar dan aanpraten. Ja, dat, nou, zit in, er zit in, in de samenleving niemand op een Kamerlid te wachten. dat zich over een, incide, uh, over een individuele kwestie uitlaat. In de, in de samenleving willen wij Kamerleden, die het land, uh, een regering die het land goed bestuurt. En een Kamer die dat goed in de gaten houdt. Ja. En als er een keer iemand ontsnapt, ja, kijk, iedereen snapt dat je niet alles uh, dicht kan timmeren. Het gaat niet om de incidenten, nee, het gaat om het grote beleid. En ik denk dat de Kamer zich daarmee bezig moet houden. Maar dan zijn we het eens met in ieder geval het feit dat er te veel Kamerleden zijn die zich met niet genoeg uh, er, zinvolle dingen bezighouden. Dat zijn we met, met elkaar eens, Peter. Nou, ja, ik denk dat ze zich met zinvolle dingen bezighouden. Ik denk dat het zinvoller kan in ieder geval. Als ze zich inderdaad die hoofdlijnen beperken... dat je dan uh, als, als Kamer een grotere macht hebt over, ja. tegenover een, uh, een regering. Ik nou, denk dat het daar ja. ook om gaat. Nou zegt Maxime Verhagen, de demissionair, nog steeds vicepremier uh, van het CDA... die zegt het is symbolisch om het uh, te verkleinen, het aantal Kamerleden. Uh, heeft hij daar gelijk in? Eh... Uh, uit zijn optiek wel, hè? want het kabinet heeft het uiteindelijk voorgesteld... Als een, uh, als een soort van bezuinigingsmaatregelen. Ze liepen zien, de overheid moet kleiner. En wat is nou het mooiste om dat te laten zien? Minder ministers, minder kamerleden. Dan laat je zien, ja. alles wordt kleiner. En dan is het symbolisch. Maar als je het doet vanwege een, een, een, een uh, inhoud... Dus vanuit het idee, uh, nee, de Kamer moet zich echt op hoofdlijnen gaan, uh, gaan beperken. Dan is dat geen symbool waard? nee, dan gaat het echt over, uh, over die heel essentieels. Ja, zeker. Peter van der de Heijden, blijf, blijf luisteren, want we gaan, we gaan zo even een beetje terugkoppelen. U kunt nu ondertussen mee gaan doen, 0800 1121, zeg ik nog maar eens. De belangrijkste belofte van het nieuwe kabinet moet zijn het verkleinen van de Tweede Kamer. Goedenavond, David Bakker. Ja, goedenavond, uh, Joost. <laughs> um... Ja, mijn reactie is als volgt. Ik vroeg me af of ik niet meer prioriteit zou hebben om de Eerste Kamer af te schaffen. En het uh, ja, idee om de Tweede Kamer te verkleinen is misschien wel een goed idee, maar misschien eerst de Eerste Kamer af. Ja, ik heb het met name over de Tweede Kamer, moet je zeggen, David, omdat daar zo'n ongelofelijke hoeveelheid bureaucratie mee wordt veroorzaakt. Door al die Kamervragen en die extra verzoeken aan het kabinet, door feitelijk Kamerleden die zich een beetje aan het vervelen zijn. Uh, ja, maar nou goed. Uh, kijk, voor die hele grote fracties uh, klopt dat misschien wel. Maar uh, natuurlijk, uh, als het kabinet een wetsvoorstel indient... wordt het natuurlijk uitgebreid uh, voorbereid op een ministerie. En voor de kleinere fracties... Ja. Het is het natuurlijk uh, moeilijker om tegenwicht nou ja. te bieden van, uh, aan, de, aan de ministerie. Ja, maar dan moet je de, en... de Kamer uitbreiden tot 7000 mensen. Dan kun je misschien een gewicht uh, tegenwicht bieden. Dat is toch precies wat meneer Van Heijden zegt? Je moet ook... Hoofdlijnen kunnen kiezen. Ja, maar ja, want, uh, ja? dan. Ja? Uh, <laughs> da daar kom je al uit. Maar, ja, kijk, die. die uh, ik onder 50 niet het uh, te weinig drinken, nee. maar die da mensen moeten wel minder kamervragen gaan stellen. Dat zou je dan op moeten leggen. Oké, okay, David Bakker, dank je zeer wie al een tijdje hangt. Is, is Jacques Gede. goedenavond. Dag. Jacques. Ja. Vertel. Nou, gauw doen. Gauw doen. Ja. Want, ja, dat scheelt, dat scheelt namelijk na over twee jaar, want dan valt het kabinet weer, scheelt dat weer een hele hoop uitkeringen van Kamerleden. <laughs> ja. Ik bedoel, je hebt zelf, eh, heb je dat natuurlijk ook meegemaakt. Ja. Hè? Dat je na een paar jaar eh, mocht opkrassen. Ik weet niet hoe lang dat jij eh, gebruik hebt moeten maken van een aanvullende uitkering. Negen maanden. Maar dat is in ieder geval, een... ja, maar, nou... Over het algemeen, en uh, er zijn voorbeelden zat, en die zat ook bij jou in die fractie, uh, die mevrouw die vergeten was dat ze omgang had met uh, deze Boutsen Die hebt toch een stuk langer uh, van die uitkering uh, gebruik moeten maken. En dat is allemaal van mijn portemonnee. En ondertussen ja. gaat wel de opbouw van het pensioen gaat door bij het AWP. Ja. ik wordt gekort. Kamerleden worden nog steeds niet gekort. Volgens mij krijgen ze zelfs bij 65 nog steeds een uitkering. Kijk, als je, en daar had die meneer het net ook over, die onderzoeker. Ja, het is symbolisch, maar. De Tweede Kamer is ook om een voorbeeld te stellen en om een voorbeeld te geven. Dus ja. het, dat heb ik in mijn militaire opleiding altijd gehad. Van luister, jij geeft leiding, dus jij geeft een voorbeeld. Nou, ja. Nee, maar dat vind ik een goed dat punt. Voorbeeld. Dat vind ik een goed punt, beter Overigens, de ja, koningin. Ja. ja, vanavond ook bekend dat de koningin er weer iets meer bij krijgt. Terwijl wij met z'n allen vanochtend lazen in de krant dat we er weer op achteruit gingen. Dat vind ik ook zo'n mooie voorbeeldfunctie. Maar, ja, nou, ja, okay, maar goed, ander verhaal. Ik zit, niet, ik, zit, ik zit nog niet in de regering, eh, jongen. Nee, ik nog bedoel, niet. We, Nee, dan was het gewoon afgelopen met het gedonder. Dat begrijp je wel of niet? Jacques, ik ben heel, het, is heel duidelijk, het is heel duidelijk. Jacques Gerder, dank je wel. Een, een verhaal. Uh, Camille Egermond zegt: grotere kamers hebben misschien vertragend effect. Maar werkt wel het ook nivellerend bij uitwassen? Het is een bescherming van de democratie. Gert-Jan van der Weg twintig mij: Eerdmans kleinere Tweede Kamer is slecht voor de democratie. Kleine partijen krijgen dan minder kans om in de Tweede Kamer te komen. Dat is maar net hoe je het natuurlijk organiseert. Pablo Megdes zegt: Eerdmans positie moet juist worden versterkt. Geef ze meer medewerkers zodat ze een beter zich beter kunnen verdiepen en controleren en ook de straat op kunnen. We gaan weer even kijken naar een mooie beller. Uh, Huub Koenen uit Eindhoven. Hallo, uh, ik ben het helemaal eens met je, met je stelling. En Mijn argument is al een beetje genoemd. Uh, ik denk dat je, dat je afkomt van die, die hype-debatten die, uh, die nummer 40 moet gaan voeren omdat hij vindt dat hij zich moet profileren en dat men zich meer gaat focussen op, op echt hun kerntaken. Ja. Ik zou daar overigens bij zeggen, uh, doe een kiesdrempel van uh, anderhalf procent... zodat je niet die één uh, man dan uh, krijgt. Ja, nou, oké. Okay. En ik denk dat we dan al met al beter, uh, beter parlement krijgen... wat zich meer richt op, op wat ze echt moeten doen. En dat is die regering controleren. Dankjewel, uh, Huub Koenen uit, uh, uit Eindhoven. En dan zeg ik goedenavond tegen Robin Linschoten. Uh, meneer Linschoten, goedenavond. Goedenavond. Eén U bent, zoals bekend, ex-VVD'er, eh, staatssecretaris geweest, kroonlid van de CERN, nu, eh, een consultant ook nog eens, en tal van nevenfuncties, waaronder het voorzitterschap van ACTAL, en dat spreekt wel tot de verbeelding vanavond, want dat is het adviescollege, toetsing regeldruk. Eh, dat klopt allemaal, dacht ik. En... Behalve, behalve het laatste, dat, dat ben ik inmiddels niet meer. Oh, sorry. Dat bent u ja, maar niet... dat, heb ik, dat, dat heb ik wel tien jaar gedaan. Dat bedoel ik vanaf 2000. Nou, dat, dat heeft wel heel veel te maken met waar we het nu over hebben. Want die regeldruk wordt voor een groot deel toch ook bepaald door de, de inzet van de Tweede Kamer. Um, ja. ziet, ziet u dat ook, die, die rechtstreekse lijn? Hoe meer Kamerleden, hoe meer regeldruk? We hebben daar destijds een onderzoek naar gedaan uh, vanuit Acta om te kijken... welk deel van die extra gedetailleerde regeltjes bijvoorbeeld door de Kamer kwam... door amenderingen in de Kamer bij wetgeving... En ik moet u teleurstellen, mm. uh, dat, is helaas niet, dat is helaas niet het geval. <laughs> Zo, waar wordt, uh, waar, waar wordt het dan wel dus, door? Dus, ja. Uh, nou ja, het wordt door de, de politiek in zijn algemeenheid. Uh, door te gedetailleerd dingen te willen regelen. Maar dat zit door de bank genomen al in de voorstellen die vanuit de ministeries bij de Tweede Aha. Kamer worden ingediend. De... Dus we moeten echt toe naar een systeem waarin de politiek uh, zichzelf een aantal beperkingen oplegt. En op een aantal punten uh, dingen misschien helemaal niet meer moet willen regelen, of dat slechts op hoogpunten doen. Ja, we weten wel dat de dat gemiddelde SPR ons tonnen kost aan Kamervragen die gesteld worden. Dat, dat, dat, dat zou wel een dempend effect hebben. Minder Kamerleden, wat uw partij ook voorstelt, zal wel minder, ja. minder, minder ja, tumult op de ministeries voorzaken dat ze zich daar in ieder geval met de hoofdlijnen bezig kunnen houden. Ja, dat weet ik niet. Ik dat dat voorstellen rondom het verminderen van het aantal Kamerleden vind ik een hogere symboolfunctie hebben. Waar het om gaat dat we een kleinere overheid krijgen. Ja. Dat zegt uh, minder taken bij de overheid en minder regelgeving. Kijk, het, het, het, het halveren of een derde van de Kamerleden uh, uh, bij grondwetwijziging schrappen, uh, dat zal de loop der wereldgeschiedenis uh, niet veranderen. Waar wij naartoe moeten is echt het besef dat die overheid zich gewoon niet met alles en nog wat moet bemoeien en al helemaal niet moet bemoeien tot op detailniveau. Nee, maar... Dat is de enige, enige manier om, om de regeldruk terug te dringen. de overheid kleiner te maken. En te zorgen dat we als burgers, als ondernemers... minder last hebben van die overheid. Nee, precies. Maar dan zeg ik dan... is de eerste klap de Tweede Kamer verkleinen. Want dat zegt ook die beller... Van, dat, dat verwacht je juist dat, de, dat er boven aan de trap... het goede voorbeeld wordt gegeven. En dat men langzaam de trap afdaalt. Maar dat men daar wel begint. Dat is toch juist een heel belangrijk, hele belangrijke symbooldaad. Uh, nou ja, precies. Een symbool. Je moet er niet te veel verwachten in de praktijk. Het is een symbool. Kijk, als je die overheid kleiner wil maken, als je echt een, een aantal stappen terug wil doen... Op het punt van gedetailleerde regelgeving. en dan met name regels die heel veel administratieve lasten druk met zich meebrengen. of die heel veel nalevingslasten met zich meebrengen. Ja, dan veronderstelt dat een beleidsverandering. Ja. Uh, dat krijg je niet door het verminderen van het aantal Kamerleden. Uh, aan de andere kant, het kan ook geen kwaad als we een kleinere Tweede Kamer zouden hebben. Oh, uh, als men zich daar wat meer op hoofdlijnen zou bemoeien met het beleid. zou mij dat ook een liefding waard zijn. Ja. Maar er is echt veel meer nodig. als we naar een kleinere en effectievere overheid willen. Kijk aan, dat zegt Robin Linschoten, die blijft nog even. Maar... Maar u kunt meedoen, verkleinde Tweede Kamer... het zou eigenlijk een van de eerste beloften moeten zijn... van het nieuwe kabinet, zeg ik. 0811 21. bent u het daarmee eens? Of juist niet, komt u maar, komt u maar binnen. Uh, nu hangt het langs. Meneer Abdul Alay, goedenavond. Goedenavond. Je reageert u maar. Uh, ik ben het oneens met de stelling. Ik uh, maak echt bezwaar tegen dat uh, een kleinere uh, kamer... een Tweede Kamer zeg maar effectiever uh, zou kunnen zijn. Zou kunnen zijn misschien... Maar als je kijkt, ik maak me echt zorgen over de kiesdrempel die je daarmee automatisch verhoogt. Waarbij kleinere partijen zouden kunnen verdwijnen. Als je kijkt naar de oudere partij, uh, uh, twee zetels, drie zetels. Die zouden straks er gewoon niet meer kunnen zijn. Omdat, er gewoon, omdat de zetel gewoon meer waard wordt. Ja. De zetel wordt meer stemmen waard. En we hebben nu al moeite met kwalitatief goede uh, kamerleden vinden. En uh, dan gaan we uit bij 100 kamerleden die dan echt heel goed moeten zijn. Um, nou ja, dat, dat, dat is zeg maar mijn redenering waarom deze stelling eigenlijk uh, gewoon niet goed is. Voor maar Abdul, ga je nou serieus menen dat het moeilijk is om goede Kamerleden te vinden? Dat, dat lijkt mij... Nou, dat, nou, kwalitatief als je kijkt, want je zegt zelf van, uh, nou ja, uh, iemand die daar zit die even uh, niks te doen heeft. Ja, als je een goed Kamerlid, uh, ik ga er vanuit, een goed Kamerlid heeft altijd wat te doen. Want in dit land zijn er zat problemen die, die, uh, onder, die de aandacht verdienen. Uh, en en niet dat je wacht tot je een portefeuille of een klein deel daarvan uh, toegespitst nee, krijgt. Nee, maar goed, ja. en da daar, daar had ik het dan over. Oké, okay. Abdul, dankjewel voor het bellen. 0800 1121. de kamer moet kleiner. Nog even naar Peter van der Heijden terug. Uh, onze consultant en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Uh, ja, toch wel, decepties, ook bij Robin Linschoten. En de bellers die, die zeggen het is ook een symbool, uh, symboolpolitiek. Andere kant, er wordt wel het goede voorbeeld meegegeven. Reageer even. Ja, euh, nou, ik, ik denk dat het op zich euh, niet genoeg is. Het gaat mij ook niet om een kleinere overheid. Hè. Het gaat mij erom dat de Kamer moet doen wat hij zou moeten doen. En dat is de regering controleren op hoofdlijnen. Ja. En voor een kleinere overheid heb je hele andere dingen nodig. Dat klopt helemaal, wat, wat meneer Linschoten zegt. Ja, maar Peter dan moet je een, een ja? omslag in het ambtelijk ambt ambt ambt apparaat hebben vooral, denk nee, ik. Dat denk ik zeker, maar volgens mij begint dat het beste... als je ook in de Kamer zou kunnen starten. Het punt is alleen, als je die, veel mensen zeggen, je moet die Kamer uitbreiden... je moet onderzoeksclubs uh, erbij komen, medewerkers moeten, moeten, moeten in aantal uh, gaan groeien... Mm -hmm. uh, om maar dat tegenwicht te kunnen zijn. En dan jut je dus elkaar op, Kamer jut, de, de departement op... en het wordt allemaal steeds groter. Waar gaat dat naartoe? Ja, Ja, nee, maar goed, als je minder Kamerleden hebt... Heb je hebt inderdaad die 100 Kamerleden, maar wel een, een, een wat meer uitgebouwd uh, apparaat erachter, een onderzoeksapparaat, een ondersteunend apparaat. Dan kunnen die 100 Kamerleden wel kwalitatief goed weerwerk leveren. Ja, nou dat is, dat is wat je meer hoort. Maar goed, dan, dan zijn we toch aan het uitdijen. Peter van Heijden, zeer bedankt voor deelname aan Avondspits, onderzoeker aan de Radboud Universiteit Hoorde. Uh, Shark zegt, WNL, Eerste Kamer is belangrijk. Uh, de de kennis in de Eerste Kamer is niet te vervangen. En dat is de echte regering. Thuis Glas, twit mij, Eerdmans. eens met je stelling. Maar dan alleen tegelijkertijd met het twee partijenstelsel. Partijen zijn anders veel te klein. Ja, ik denk dat je daar ook wel een oplossing voor kan vinden. Tenminste, rekentechnisch. Stefan Nijhuis zegt: eh, Eerste Kamerlid eh, op het 75 1. Kamerlid op 65.000 inwoners is niks te veel. Er is genoeg te regelen in Nederland. En Bert Heuvelman zegt, Eerdmans, avondspits natuurlijk niet. Welk probleem los je ermee op? Eerder twee keer zo groot maken om een goede afspiegeling van de bevolking te zijn. Verklein de Tweede Kamer, zeg ik. Goedenavond, Ruud Houthuizen. Ja, ik ben ook een voorstander van Verklein. Uh, het, uh, als je de verkiezingen ziet, uh, we leven in een soort twitterpolitiek. Er wordt wat getwitterd. De media duiken erop, de Kamerleden komen met de veer over hen, vragen stellen enzovoort. En het gaat allemaal in, en nou chargeer ik wat over het inlegkruisje van opoe Jansen, of ze dat dan wel mag hebben. Mm. En ze moeten inderdaad grote lijnen en dat ze mensen achter zich krijgen die lange termijn Amerikaanse kunnen doen en goed gefundeerd. En dan de regering die de kans krijgt om te regeren. ...en op afgerekend wordt en gecontroleerd door een kleine groep van Kamerleden... ...die goed gefundeerde vragen stellen waar onderzoek achter zit. En dat zouden de media zich ook eens aan moeten meten. Kijk. In de journalistiek moet ook veel meer onderzoeksjournalistiek gepleegd worden. Nou, Ruud, een duidelijk, duidelijk pleidooi en een punt zet ik er meteen bij. Dirk Janning reageert ook op de stelling... ...verklein die Tweede Kamer. Dirk. Ja, uh, Goedavond, uh, Joost. Uh, ik, ik ben het er helemaal mee eens. Ik... ik uh... Als ik naar de jeugd kijk, hoe enthousiast die zijn in de politiek. Nou, die zijn dat niet. Die keren zich er eigenlijk vanaf. Omdat ze zien dat ze eigenlijk toch geen invloed hebben. En ik wil eigenlijk nog een stap verder gaan. Ja. Heeft gewoon ook het hele provinciale hef dat op. Als je Nederland neemt, hoe groot wij zijn. Als je de stad Londen met al de gemeentes eromheen boven op Nederland legt. Dan verdwijnen we wat. Nou, als je ziet hoeveel bestuursleden daar zijn. En wat wij dan aan bestuursapparaat hebben. allemaal okay. mee is. Ik, ik vind dat je, dat, dat gewoon. er moet, moet gewoon eens een keer goed naar gekeken worden. Oké, okay, Dirk, en... ik moet hem even stoppen. Want de lijnen worden hier gezet. Het wordt een beetje slecht. In ieder geval zeg je. Provinciale staat ook meteen opheffen. Dat kan erbij. Verkleinde Kamer. Eh, Korderbak uit de Capelle aan de IJssel. Ja, dag uh, Joost Eerdmans. Ik ben het. 100% zelfs meer nog. met jou eens met de stelling. Vergeleken met 30 jaar geleden. Ik heb het nog even nagekeken worden 40% van de essentiële beslissingen met betrekking tot Nederland en Nederlanders in Brussel genomen. Ja. Dat zou betekenen dat we van de 150 eigenlijk maar 90 Kamerleden meer nodig hebben voor de controle. Nou. Het huidige kabinet, heb ik ook gehoord, had het plan al om de, kamer, de Tweede Kamer naar 100 te brengen en de Eerste Kamer naar 50. Ik heb daarna niets meer over gehoord. Klopt Het klopt. tweede probleem, ja. en dat zou je ook te hard te gaan... Wil ik aanpakken, dat is het probleem van de slechte opkomst. Stel dat de 30%, wat pas mm -hmm. gebeurd is, niet opkomt. dan hoeven we geen 100 zetels, Tweede Kamer, te hebben, maar 70. Want 30% zegt: Ik ben niet geïnteresseerd. Ja, die trek je dus eraf. En we zitten met 70 ja, ja. zetels. Oké, okay, Dat klinkt prima natuurlijk. Ja. Dan kunnen we zelfs een nieuwe partij, oprichten, Joost. Nou. Ik dacht uh, ook aan jou: ja. de partij van de niet-kiezers. De niet-kiezers 30% zo... hebben we al, ja, ja, ja. 10% die wel komt. Ja. Dat is 40%. De zwevende partij. Cor, daar gaan we over nadenken. Dank je wel voor, voor je belletje. We gaan even naar Robin Linschoten. Tot slot, Robin Linschoten, er wordt van alles gezegd. Maar onder andere dat Brussel dus veel belangrijker wordt. En dat dan een kleinere kamer ook, ook legitiem is. Ja, mijn voorstel zou zijn als Brussel belangrijker wordt, dus is een extra bestuurslaag erbij, om dan in Nederland een bestuurslaag weg te snijden. Dat zou veel meer bijdragen dan een paar Kamerleden minder. Ja. En, uh, het is en... ook heel erg voor de hand om, om, om in te spelen op die ontwikkelingen, weer terug te gaan naar drie bestuurslagen uh, en de provincies bijvoorbeeld af te schaffen. Dus de oude, oude Torbek wordt dan eigenlijk in ere hersteld? Hè? Ja. Als je, dat, als je het ja. zo bekijkt, de drie, de, de drie lagen? Ja, absoluut. Okay. Ik vond, over, ik vond ja. overigens het voorstel om het aantal Kamerleden afhankelijk te maken van de opkomst... Ja. een hele interessant. Ja, dat was Koor uit hier uit Capelle, die zei ja. dat. Dat is wel ja. interessant, hè? Dat is wel ja, even een... ja, als er bij Tweede Kamerverkiezingen 80% opkomst is, dan worden ook 80% van de zetels ingevuld. Dat is ook een, een hele interessante prikkel in de richting van de kiezers... Uh, om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de democratie in Nederland. Dat is grappig eigenlijk. Het bestaat het ergens de ter wereld, denkt u? Ik heb er nog nooit van gehoord... Uh, dus ik ga, ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat het nergens uh, bestaat. Nou. Uh, maar het zou zomaar kunnen. En als het nergens bestaat is dat op zichzelf geen enkele reden. Dat bedoel ik. Het uh, is goed, goed te bestuderen en, en overweging nou. te nemen van Nederland. Misschien, meneer Inschoten, kunt u in een van uw, uw nevenfuncties... of nevenbaan, of, of managementwerk, consultantwerk... dit, dit idee gaan onderzoeken en bekijken. Ik dank u zeer, Robin Inschoten, oud-VVD-staatssecretaris... Ja. voor bijdrage in, in uh, dit mooie avond, uh, deze mooie avondspits. We gaan, we gaan afronden, want we zijn er alweer doorheen. Ik lees nog een Twitter voor, hier links en rechts... Gerard Volkenburg zegt mij 150 is prima als ze zich druk zouden maken... over minder regels in plaats van meer. En Jan de Weijer zegt Eerdbans... niet de Tweede Kamer verkleinen, ons enige controleargaan. Anders te veel info uit de regering. Ik ben overigens voor wachtgeld, zegt hij erbij. We zijn er door, u gaat straks. En dat betekent zo direct luisteren alweer naar Kunststof. Daarin is zanger Frans Pollix te gast. Vraag niet vergeten WNL aan te zetten op Radio 1. Want nog steeds wakker Nederland. En nu al wakker Nederland gaat het hebben over onder andere Boris van der Ham... die zijn laatste nacht als Tweede Kamerlid meemaakt... en ook de Bijlmer komt aan bod de Wietpas in Breda. Morgenochtend vandaag de dag op om 7 uur op Nederland 1 te zien. Daarin onder andere de dag van NAC. Het is namelijk 100 jaar NAC. En het vertrek van de oude Kamerleden en John Williams... schrijft ook aan bij Eva Jinek in de studio. Om 7 uur dus op Nederland 1 vandaag de dag morgenochtend. En dan de avond morgenavond. Dan ben ik weer terug vanaf half 7 op Radio 1... met een nieuwe, nieuwe gloednieuwe avondspits. Wij wensen u een fijne avond en heel graag weer tot morgen.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 Macro, ken een 3-in-1 fotoprinter van 129 voor 99,99 euro. ,99. Kom naar het Bach Festival Dordrecht voor Bach Puur en Bach Anders. Van 14 tot en met 23 september. Dr. Deen is dé de televisiehit van 2012. Deze dramaserie van Max met in de hoofdrol Monique van de Ven maakt kans op de gouden televisering.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 Nieuw op CD en live vanaf 27 september. Kijk op combattimento.nl. Dit is Radio 1.